kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt dat Nederland zijn triple-A-status e kan verliezen. Dat meldt de Britse nieuwsite. The Telegraph. Als de nieuwe bezuinigingen die op tafel komen Fitch niet bevallen, stelt het kredietbureau waarschijnlijk eerst de verwachtingen voor Nederland naar beneden bij. Daarna krijgt een land nog een bepaalde periode de tijd om maatregelen te nemen voordat het bureau de kredietstatus eventueel verlaagt.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 Het weer vannacht buien bij 6 graden. Morgenochtend is het bewolkt en iets droger. Maar smiddags vallen meer, meer buien met kans op onweer. Maximum temperatuur ligt morgen rond 14 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Tep happy.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 Appeared. Where I judged myself wrong or right I met my greatest fear To be unworthy of this love I feel inside And the angel said You're made of flesh and blood Sorry. Ik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 Peaceful Radio 773 komt van de CD Body Healing van Shastro en Nandare. Goed. Wil je het allemaal nog eens nalezen? Dan kan dat op zievmzomvoortprogram.nl. Nou, programma in ieder Mijn naam is Benneveug en dankjewel voor het luisteren naar dit programma. En zie je het. Peaceful Radio en wat mij betreft Tot de volgende keer, dag.